De neef van voetballer Quincy Promes eist 1 miljoen euro schadevergoeding. De oude ajax speler wordt verdacht van poging tot moord. Een paar jaar geleden zou hij zijn neef hebben neergestoken in zijn knie. Verslaggever Mark Hamer legt uit waarom het OM denkt dat hij al van plan was om te steken. Wat blijkt de afgelopen jaren is dat Promes door het Openbaar Ministerie... ook al in de gaten werd gehouden in verband met een andere zaak rond drugsmokkel. Daarom werd hij getapt en uit die taps is naar voren gekomen... Dat hij onder andere heeft gezegd, nou ik heb gewacht tot het einde van het feest. Uh, en dan toen pas de confrontatie aangegaan. Nou als je zegt, uh, ik heb gewacht tot het einde van het feest. Dan heb je dus duidelijk een plan gehad. De voetballer hoort vandaag welke straf het OM erbij vindt te horen. Zelf is hij er niet bij, bij die rechtszaak. Promes voetbalt nu in Rusland. De Duitse bondskanselier Scholz is op de koffie vandaag bij de Amerikaanse president Biden. Tijd voor keuvelen is er niet echt. Ze moet het hebben over China, dat mogelijk wapens levert aan Rusland. Dat kan de oorlog in Oekraïne flink veranderen, want Rusland heeft te weinig spullen. Goed nieuws voor fans van de belastingaangifte. Zijn die er eigenlijk? Je kan weer aangifte doen. De afgelopen twee dagen liep DigiD steeds vast. Je kon dus niet inloggen. De bol was overbelast. Er zijn dus fans. De servers konden de 400.000 inlogs per uur niet aan. De grens is nu opgehoogd en nu moet het goed komen. En welk elektrisch apparaat in huis zorgt het vaakst voor brand? Het is niet de stijltang, niet de oven of een telefoonoplader, maar de wasdroger is bij bijna een derde van de branden de oorzaak, vertelt veiligheidsexpert Peter. Oorzaak daarvan is eigenlijk of slecht onderhoud, dat zeg maar de pluizenfilters niet goed zijn schoongemaakt, oververhitting, dat hij te veel is ingebouwd waardoor die niet goed ventileert. Dat zijn de zaken die wij regelmatig tegenkomen. Heb je een droger in huis? Doe dan wat met deze tips. Maak je pluizenfilter regelmatig schoon. Zorg voor goede ventilatie als je wasdroger aanstaat. En daarnaast, als je wasdroger aanstaat, zorg dat je thuis bent. Het weer, de zon schijnt, maar soms zitten er wel wat wolken voor. Het is vanmiddag 8 of 9 graden. Morgenochtend valt er wat regen. Smiddags droogt het weer op. Blijf wel bewolkt en het wordt een graad of 7. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate.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 Chelsea. So Hello? Oh, wacht, je microfoon stond niet aan jou. Roy, hoor je me nu? Ja, ik heb jouw microfoon nog niet aangezet. Dan moet ik hem weer uitzetten. Ja, mijn microfoon had ik niet openstaan, ik zal even opnieuw doen. Gaat ie? Nou, kijk of het nu wel Roy, hoor je me? Roy? Ja, hallo. Hi Roy, hoor je me? Ik hoor je heel ver. Heel ver, uh, even kijken hoe we dat kunnen horen. Heel ver. Nu, nu misschien? Kun je dan zeggen wat er in Stanford Design staat? Nee, dat nee, hoort me totaal niet, uh, niet, niet. Ik ben op dit moment niet doorverbonden met de studio, ik ben op de telefoon. Ja, je bent op de telefoon, maar ik hoor je wel heel duidelijk. Ja, ik hoor hem ook. Nou, laten we het dan maar gewoon proberen. Ik hoor je heel ver. En ik uh, zou mijn babbeltje gewoon lekker doen. Zou ik dat doen? Ja. Oké. Okay. Gaan, uh, gaan we dat gewoon lekker doen. Uh, ja, het, uh, het was weer een weekje wel. In ieder geval, uh, Zandvoort is zei het... Uh, ...heeft het weer daar lekker druk gehad met van alles. Natuurlijk zijn we druk bezig met het buurtfeest te organiseren. En um, ja, het, was, uh, het is een, uh, een drukte, want uh, vorige week heeft uh, Nieuw van Caston Starveld bekendgemaakt bij ons... ...dat het buurtfeest door bij buurtfeesten uh, over Buurtfonds wordt ge, gesponsord. Dus daar zijn we heel erg trots en blij om. Hierdoor is het buurtfeest uh, Nieuw dat het doorgaat op 27 mei. ...2023 in Zandvoort Noord. Er zal een kofferbakmarkt plaatsvinden. Er zal live muziek zijn. Er is een oudere concert, een bingo en dergelijke workshops. En op dit moment zijn we nog als organisatie op zoek naar samenwerking... Vind je het leuk als vrijwilligersorganisatie om nou uh, ook uh, samen te werken met het buurtfeest? Heb je leuke ideeën voor een activiteit? Of wil je op de informatiemarkt staan? Georganiseerd door Kees Roos. Uh, stuur een e-mailtje naar info.zandvoortinsite.nl En uh, wie weet uh, kunnen we een leuke samenwerking starten. En natuurlijk ook sponsors. Want zonder sponsors kan dit evenement niet uh, bestaan. En, uh, maar we gaan uh, er in ieder geval volop uh, in. Ik weet niet of je me nog steeds hoort. Ja, ik hoor je nog steeds. Ja, en ik hoor jou nu ook. Dus Hé! Hey! Nee, uh, ik weet niet wat er veranderd is, maar nee, het is ook niet veranderd. Uh, verder uh, ja, worden de, de, de, de putjes... Uh, de afvoerputjes in de Kerkstraat uh, op dit moment uh, ja. of uh, in ieder geval vervangen komende tijd. En uh, deze putjes hebben er al een aardig tijd gelegen. En uh, ja, ze zijn toe aan een opknapbeurt. En uh, in ieder geval, uh, ja, dit komt ook natuurlijk door de glasvezelkabel aanleg. Die ja. ook daar in de straat gelegd moet worden. Dus twee vliegen in één klap zou ik zeggen. Ja. Mooi. Verder was er muzicaliteit in de krocht weer. Veel muzicaliteit. De afgelopen uh, zondag heeft uh, George Martinez opgetreden. Van Galen. En een solo concert in Theater de Krocht. Dit deed hij uh, vanaf drie uur. En het was zelfs druk in het theater de Krocht. En uh, ja, hij uh, George gaf een speciaal concert voor zijn zieke vader in Cuba. En daar probeerde hij door dit concert te geven om een beetje geld in te zamelen, waardoor hij dan wat makkelijker kan. Leven. Ja, ik was er ook uh, bij, uh, Roy. Ik was, uh... Ja, ik zag je zitten. Ja, ik zag jou ook. En, uh, ja. Heerlijk, die man die, man die, die leeft gewoon van muziek. Die is zo ja. muzikaal. Ja, Echt? heel leuk en mooi concert. Ik heb er heel kort mogen zijn, omdat ik het moest druk. Het was druk naar andere re reportage die ik moest maken. Maar het zag er heel gezellig in ieder geval uit. Uh, Verder gaf op diezelfde zondag Erik Kolen een workshop, een tekenworkshop. Daar heb ik zelf ook al mee gedaan. Vond ik hartstikke leuk om te doen. En Erik Kolen die is bekend van de cartoons in het Halensdagblad. Dagblad. En hij heeft op dit moment een expositie in het Zandvoort Museum. Zeker de moeite waard om te. Doen. En uh, ja, hij geeft binnenkort weer een workshop. Alleen helaas is hij uitverkocht. En binnenkort is hij ook te zien met zijn band en uh, geeft hij een optreden in het Zandvoort Museum. En dat is allemaal te vinden op zandvoortmuseum.nl. En daar vind je alle informatie over, uh, over dit uh, geweldige, geweldige ding. Verder um, uh, is er nog veel meer uh, gebeurd. Ik zou het even erbij halen verder want het uh, was wel een weekje zou ik wel weer zeggen ja, en, uh, en ook een leuk weekje want er is veel veel weer gebeurd in, het in ons mooie in L ons mooie live festival hè live festival wat ja, ja, ja, is de... twee weken geleden ja. oh <laughs> Maar dat maakt niet uit. In ieder geval de Oekraïnse vlag ging natuurlijk buiten hè, vorige week. En uh, vanwege het uh, feit dat, uh, ja, dat het zoveel jaar. Uh, Eén jaar? Een, ja, één jaar geleden is. En uh, ja, vreselijk natuurlijk deze gebeurtenis. Maar wel fijn dat onze gemeente. Uh, daarbij uh, stil, uh, staat uh, Ja, wat ook nog. Ik weet niet of ik hem vorige week al gemeld heb, want hij is wel vorige week geplaatst. Maar ik meld hem gewoon nog een keer, wat zeker zekere moeite waard om te kijken. Op zattigdecycled.nl hebben we een, uh, een filmpje opgenomen uh, met Nicky en Chica. En zij rennen voor Stichting Tutu tijdens de Securens in En wat Stichting Tutu nou is, dat is een hele mooie, bijzondere stichting die wensen uit. ...brengt van gezinnen met de, waarvan de ouder of de, ja, de ouder terminaal is. En okay. uh, ja, een hele mooie stichting. En onze zandvoortse Elroy, die was ook aangesloten bij deze stichting. En daarvoor is toen de tijd ook een wens uitgebracht. Omdat ze graag nog een keer op vakantie wilden met zijn gezin. Ja, en helaas is Elroy overleden. Uh, maar ook de oprichter van Stichting Tutu is. Uh, overleden afgelopen jaar. En uh, ja, Sands de Zijde heeft hier weer aandacht aan besteed. We hebben eerst een interview met de dames, de, de twee, uh, de, de, de, in ieder geval, de twee uh, ja, weduwenaren van, uh, van deze heren. En, uh, maar daarna is er ook een stukje wat uh, Evert Muis heeft ingesproken uh, op beeld, een tijdje terug voordat hij overleed. En dat is wel indrukwekkend en zeker de moeite waard om even te kijken op ons YouTube-kanaal of zandvoortinsite.nl... want daar staat het ook gewoon. Uh, ja, heb je een tip voor de redactie? Stuur gewoon een e-mailtje naar redactie at en uh, wij gaan daarmee aan de slag... en proberen leuke, gezellige filmpjes voor u thuis uh, te maken. En vervolgens hoor je dat gezellig in het radioprogramma... want samen staan we sterk, toch? Ja, ja absoluut. Zeker. Ja, ja, ja. En uh, het is altijd mooie site te zien, Zandvoortinsite. Uh, uh, ja, nou, Actievele informatie? Dat vind ik leuk om te horen en we doen ons best met elkaar. Ja, absoluut. Dus... Ja. Nou, ik er ja. een beetje op achtergrond. Ja, het is maar zebra die voorbij komt lopen. Ja, dat, dat weet ik, want ik heb ooit een keer een item met jou gemaakt Toen oh, was ja. opnemen en uh, toen ging je ook af. Ja, die kutzebra druikt overal op. Ja. Nou ja, het was uh, weer een waar genoeg deze week... Oké. Okay. Uh, ja, volgende ja. week uh, Horen we elkaar gewoon weer, zou ik zeggen Absoluut. En Pim uh, was weer op vakantie Pim is weer, uh, de komende twee weken Zit hij in Egypte Die gaat piramides nou. snuffelen Ja, ja die, die, uh, die man die neemt het er wel van hè? Ja, die barst maar van ja, het, mag, het vel denk ik Dat mag ook wel op die leeftijd <laughs> toch? Jawel, oh. eindelijk kan het En dan uh, <laughs> moet je het doen ook Weet je, weet je waar Pim woont? Uh, nee Nou, die moet namelijk vier trappen omhoog Om in zijn huis te komen Oh, dan moet hij binnenkort een stoellift hebben. Ja. Nee, hij is hartstikke fit. Mocht die luisteren, groetjes daar in Egypte. Oké. Okay. Doei, Roy. Hey, oh, doei, doei, Roy. Heel erg bedankt weer. Doei. Doei, doei. Doeg.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 van 9 uur s'avonds tot 11 uur s avonds. Right. Ja, en aanstaande maandag staat uh, Play It Loud... in teken van trash metal. Dat kwam voort uit de hardcore punk, speed metal... en de new wave of the British Half Metal... En is een snellere, agressievere vorm daarvan. De bekendste bands zijn Metallica, Slayer, uh, Megadeth en uh, Ant uh, Antrax. En okay, dus, uh, Anthrax. Ja, ja. Dat is ook een uh, drugs, toch? Nou? Ja, ja, dat is wel uh, gif. Een poeder die je per brief stuurt? Oh ja, dat is ja, een, bom, een bombrief. <laughs> ook wel de Big Fear van de trash metal genoemd. Ze komen allemaal voorbij en veel meer van de grootste bands uit deze charne. Nou, allemaal gaan uh, luisteren. Interessant. Ja. ja. ja. En wij, uh, wij zijn deze keer de clam de rock of de glitter rock aan het uh, behandelen. Uh, de idealistische jaren zestig. Na de, na de idealistische jaren 60 begonnen vooral Britse popgroepen steeds extravagantere optredens te verzorgen, waarbij de aankleding van de bandleden net zo belangrijk werd als de muziek die ze brachten. In Engeland ziet men Mark Boland van de T-Rex als de eerste glamour rocker, in de VS daarentegen Alice Cooper. Behalve door het dragen van de meisjesnaam... viel Ellis Cooper eind jaren zestig op... door de bijbehorende outfit en make-up... tijdens zijn theatrale ex. Ik weet nog, met die grote slang erop. Ja, ja, ja, ja. ja. Het was wel een beetje een engert. Het was een beetje een engert, maar... Daar vallen de meisjes wel op, hè? Engert. Nou ja, wel extravagante mensen, ja. Ja, ja. Dat is wel leuk, ja. <laughs> ja. Ik vond het best een hele leuke... met die plateauzolen... Maar had ik toch weer 20 centimeter erbij. Nou, dat heb ik er nooit verder bij gekregen. Dus. <lacht> Voor mij maar, was dat een, een, een prima periode. Ja, nou, ik vind die klitters ook. Ik, uh, nou, ik, ik vind het wezenlijk met muziek. Ik vind en jij ook. was toen al wat ouder. Ik was echt in die tienerjaren. Ik weet wat dat vriendinnetjes van mij helemaal verliefd waren op mut. En we gingen, mut. Oh. gingen toen een keer bij... Uh, gingen we... Uh, uh, Mut die kwam op Schiphol aan voor een concert. En dan gingen die meiden allemaal naartoe. Ik had er niet veel mee. Ik was meer underground en dat soort dingen. meer. Nou, op een gegeven moment duurde het te lang op Schiphol. Ik begon me te vervelen. En dan begin ik Schiphol te vernielen. Dat is ook weer niet de bedoeling. Oh, vernielen? Vandalisme? Ja, ja, ja, vandalisme. En toen uh, ben ik maar weer met de bus teruggegaan. In je eentje? In mijn eentje. Naar Amsterdam? Een keer... Nee, naar, naar Amsterdam. Uh, Amsterdam. Amsterdam, ja, ja. Maar ik nam de verkeerde bus de verkeerde kant op. Wel de goede nummer, maar hij <laughs> ging de andere kant op. Ja, ze gaan vaak twee kanten op. Ja, ja, ja. Dus ik kwam bij de Groenoordhallen in Leiden terecht. Ja, ja, toen en... moest ik van de Groenoordhallen in Leiden moest ik weer terug naar Amsterdam. En dus ze geld... waren tegelijk terug. En zoveel geld kwijt. En zoveel geld kwijt. Nou, volgens mij heb ik daar niet echt voor betaald of wat. Dat weet ik eigenlijk niet meer. Hoe dat, ja, dat zou je wel vergeten zijn. Het is een soort soort Rutte-vergeten. Vergeten, ja, vergeten. Geen, actieve nee, <laughs> geen actieve herinneringen. Ja, ja, ja, ja. Dus. Nou, we zullen hier de, de grondlegger van die uh, rommelrok... Uh, uh, even zetten. Dat is uh, Carrie Clitter. 2, quattro 4, ten I've seen the bridges I'm big enough for the both of them. Dus uh, Slate, die ik eerst draaide met uh, Far, Far Away, en dit was The Sparks, This Town in for the the was. En hierna, status quo, you're in the army now, steeds veranderd het refrein, ik moet je ja, eigenlijk proberen om dat na te bootsen. So, een vokaal grapje eigenlijk. Leuk. Eerst, eerst draai ik... Uh... Geen idee wat ik draai nou Trouwens, tijdens... Wat een spas. Een... Nee, is... ja, wat wij je zeg maar? Dankzij een oplettende luisteraar... Uh, zijn we erachter gekomen dat jouw uh, microfoon uh, niet aanstond. Ja. En daar willen we Marcel heel erg voor bedanken. Ja, Marcel, bedankt. Dus... Yes. Weet jij trouwens wat een wolfsengel, uh, ang, uh, een wolfsengel uh, engel, wat is? Een wolfsangel. Angel. Een wolf dat is toch wel Duits, denk ik? Ja. Nee. is een val om wolven te vangen. Een heraldisch symbool. Een van de acht zogenaamde middeleeuwse tovertekens... die, uh, wor, uh, die al worden ze daar soms ten onrichte toe gerekend... Geen van alle werkelijke runes zijn. De wolfsengel, wolfsengel uh, werd een, ook gebruikt als huismerk. De wolfsengel werd nooit gebruikt om wolven te vangen. Hoe zeg je dat? Is dat engel? Angel. Angel. angel. Dat is wat anders dan een engel. Nou ja. S'nachts komt uit de, uit de, uit de hemel komt een angel op je af. Dan denk je van nou, dan komt hij maar mooi steken. Een engel is toch iets anders dan een engel? Ja. Okay. En het staat met een A. Het staat een Bos. Ja. Maar goed, het, het, het, het wordt ook voor hele andere dingen gebruikt. Maar het is dus een, een stuk vlees op een punt vast. Nou, het trekt. is een, een, een toverteken, een, een, een, een zogenaamd middeleeuws toverteken. Ja, dat begrijp ik, maar wat die, doen ze nou met die wolf? En er is nooit een wolf meegevangen. Oh, dat is gewoon onzin. Een stuk vlees werd op een punt geprikt en de wolf spiet zich uh, daaraan vast en uh, in zijn te, en ging dood. Nou, geloof je zelf? Een... Charlie zal het nooit doen. Een stuk vlees pakt hij er wel af, maar gaat niet Wat zijn in. Dat ja, weet ik niet, hoor. In die punt vastgeprikt. Hallo, of zit er een gewoon een haakje er in? Toch, er zit een haakje in. Zoals een, vis, zoals een vishaakje. Ja. Als, als, als, als, als je ook ziet, er is er eentje op de boulevard getekend. Daarom kom ik erop, hoor. Ja, door een de idioot, hè? Door een, ja, met een heel ander iets als de, de middeleeuwen. Een neonatie. Nou ja. hey, het had niks met uh, dinges. Ja. Een wo wolfsengel uh, teken Angel. is aangetroffen op de boulevard in Zandvoort. Op de boulevard in Zandvoort is een wolfengel... Uh, <laughs> ja, een wolfengel. Nee. Uh, teken aangetroffen, zo laat de politie Kust deze we uh, week weten. Dit teken werd tijdens de Tweede Wereldoorlog gebruikt door de SS. Hedendaags wordt het gebruikt door extreemrechtse organisaties... zoals Azov-bataljon in Oekraïne. Dit teken is door de gemeente verwijderd. Mocht u een Wolfsengel teken op straat tegenkomen... meld dit dan bij de politie. Dit kan via telefoonnummer 0900-8844. Ja, fout foute boel op het boulevard. Ja, ja een beetje raar, hè? Ja, In, ineens is er nou ook Oekra Oekraïners hier komen logeren. Nou, ik weet niet of het met de Oekraïners te maken heeft. Nee, dat denk, weet ik ook niet. Want dat die, die, gisteren hebben we die uitzending gezien over de Wagner-groep. Nou, die heren, Wagner, ja. Die van Rusland. Nou, Neonazis, hè? Dat zijn echte neonazies. En die vechten met Rusland tegen de neonazies in Oekraïne. En dat geloven we allemaal. Ja, nou ja, Amerika, in ieder geval de Russen geloven dat. Ja, sommige Russen, dus. ja. En die, die zijn ook niet allemaal in beziel. maar oké. Okay. ja. Nou ja, goed. Ze blijven wel achter Poetin staan. Ze ja, maar niet in ja. opstand, laten we het zo zeggen. Nou, ze moeten wel als ze we in de gevangenis gegooid. Nou ja, maar niet als je met z'n allen tegelijk... Weet je? Nee. nee ze hebben die, die, die, die, die revolutie hebben ze ook gedaan. Ja, toen lukte het net wel. Tegen de tsaar. Ja. Dus als je met z'n elkaar opstaat... en er zijn genoeg Russen in Rusland... Als je met z'n allen opstaat, dan kan je wel wat voor elkaar krijgen. Dat is ook wat ze probeerden met die represailles, denk ik. Van, nou, dan krijgen de mensen geen, geen spullen meer uit het buitenland... en dan gaan ja. ze met z'n allen in opstand komen. Maar ja, dat lukt maar niet. Nee. Dan haal ze het gewoon uit China. Ja, ja maar ja, goed, die, die, die, die, die, die, die uh, boycotten ja, zijn ook ik. niet ster stevig genoeg. Nou ja, ze hadden het wel over miljarden in de olie en zo. Ja, maar ja goed, die, die, dat zag je ook in die Wagner-groep. Die is Centraal-Afrika binnengevallen. En die hebben daar al die diamantmijnen opgeijden. En goud. En goudmijnen. Moet je kijken wat daar voor inkomsten uitkomen. En er zit een oligarch tussen, hè? Die, uh, die Rus. Ja, die, ja. maar het zit, zijn allemaal Russen. Ja. Dus uh, Rusland is gewoon Afrika nu de, de, de bronnen aan het veroveren. We houden Wagner, hè. Ja, maar ja goed, Poetin staat daar wel achter, hoor. Nou, er hoor. zit een oligarch ja. tussen, hè. Die verdient het meest. Ja, vraag ja, het me af. die is heel rijk. Ja, maar goed, Poetin ook. Ja, ja maar zit in deze regering ook. De Shell is ook heel rijk. En dan zit dat tussen de regering en de, de normale mensen Ja, in. maar goed, nou, ook die... Ook oligarch, hoor. Hier, uh, die gaat Shell een claim en, uh, indienen voor uh, niet opge... In maar goed, de we bij wijken af. Ja. Dus... Uh, maar goed, dan wou ik even zeggen dat zo'n zo uh, symbool gevonden was op de boulevard. Ja. Ik vond dat wel wat. Nou, Ik draai dus net Kiss. I was made for loving you. Nou, met je vervelende rare hoofden lijkt me sterk, maar goed. En <laughs> nou T-Rex. Hot love. But she's my woman of gold. She's not very old Hold up after me, I hold your hand But well, she I ain't not a witch And I love the witch twitch, uh-huh A hot love. Check it Check it Tot zover het ritme van Zierfelf